Goedemiddag, ik ben Biem en Dit is het nieuws van NOS op 3. De Franse oud-president Sarkozy moet een jaar de cel in. Hij is schuldig bevonden aan corruptie, omdat hij een bevriende aanklager heeft omgekocht. Die heet daar advocaat-generaal, zegt correspondent Frank Renaud. Het ging om Vrouwelijke informatie over een strafzaak. waarin Sarkozy werd genoemd. En in ruil voor die informatie. zou de ex-president de advocaat-generaal. een promotie hebben beloofd. Een topbaan in Monaco. Dus hij wilde wat informatie. en ruil daarvoor kreeg de man een baantje beloofd. Maar alle gesprekken daarover werden afgeluisterd. door de politie. De Finse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. omdat het aantal coronabesmettingen. er hard stijgt. Door de noodtoestand uit te roepen. wordt het mogelijk om restaurants en scholen te sluiten. Tot nu toe had Finland relatief weinig last van corona, maar de afgelopen tijd waren er uitbraken in, onder meer een skigebied en op scheepswerven en bouwplaatsen. De politie heeft een inval gedaan in de kantoren van FC Barcelona. Ze zoeken naar bewijs tegen de oud-voorzitter van de Spaanse voetbalclub, die zou spelers en medewerkers die het niet met hem eens waren, hebben zwart gemaakt op social media. En de sportscholen zijn nog altijd dicht, maar René uit Nijmegen, die liet het er niet bij zitten. Hij bouwde een studentenkamer van 4 bij 5 meter om tot fitnessruimte, inclusief toestellen om aan te hangen. Moet je er wel voor zorgen dat je bed aan de kant kan. Het is gewoon een standaard IKEA bedje. En die kan dus naar binnen. Nou, nu valt hij om. De bank er zitten hele mooie zwenkwielen onder met rem. Kijk, rennen, daar heb je lekker weinig voor nodig. Hier komt gewoon heel veel bij kijken. René vindt zware gewichten ook heel belangrijk. Alleen buiten, buiten een stuk hardlopen vindt hij niet genoeg. Het weer. Vanmiddag schijnt op wat meer plekken de zon. De temperatuur ligt tussen de 7 en de 12 graden. Morgen nog wat meer zon. Kan dan plaatselijk 16 graden worden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 Oh, if you're not alone I don't care It's been too long It's kinda like it didn't happen The way that your lips move The way you whisper so I don't care It's good as gone oh, I said Dan uh, zei het uh, net uh, geheel terecht. Dan krijg je gewoon zin in een terrasje pikken, hè, als je uh, deze plaat hoort. De singer van uh, Camilla Cabello was dat, een uh, laier. Meer over de terrassen, dat straks, uiteraard. Het nieuws in het kort, ga je horen. Bij Stansford op zaterdag na het volgende plaatje uit 78. To do it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 Ook verwijderd spaarnelanden takken die verkeerd groeien en beschadigd zijn. Takken worden ter plekke versnipperd in de versnipperaar en hergebruikt op het terrein van de volkstuinen. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 7 en 4 uur middags en duren ongeveer 3 weken. Voor de werkzaamheden wordt er gebruik gemaakt van een hoogwerker. Tijdens de werkzaamheden beperkt spaarnelanden de overlast zoveel mogelijk na het snoeien. Kan er tijdelijk snoeiafval blijven liggen? Spaarnelanden ruimt dit zo snel mogelijk op na de werkzaamheden. En tot slot.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 Felix and Alida is here. You can break my heart. But you can't break my spirit, baby. When we fall apart. It's goodbye komt net binnen in dit paradijs. De nieuwe Robin Schulz en Felix. En uh, Alita doet ook mee. Hoor. One more time. Zodat ik het weer bericht voor de komende dagen. Blijft het zo mooi als vandaag? Je krijgt het te horen van uh, Albert-Jan Nadijs van U2 en The Ordinary Love. What's the fun?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 En inderdaad, als die wind naar het noorden gaat, dan krijgen we het weer, weer wat kouder. Dus eigenlijk moet hij gewoon in de Zuidhoeken blijven, toch, Albert-Jan? Mijn idee, dat dacht ik ook. Dus misschien volgende week meer daarover. Dat was het weer. En wij zijn er weer, uiteraard met Zandvoort op zaterdag bij, tot aan vijf uur vanmiddag.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 van de platen die ik uh, nog op uh, vinyl heb, dat is deze van uh, Peter Brown. De man ook uh, achter The Only Come Out at Nights. En uh, dit was een andere hele grote hit van hem. Je hoorde Love Is Just A Game. Een eerlijke single uitruf, uh, 12 is, eigenlijk, moet ik zeggen, uit de jaren 80. We gaan het hebben over uh, Haarlem en Zandvoort. Want uh, ja, wie gaat dat uh, winnen, Haarlem Zandvoort, albert uh, nou, Daar zal een adviescommissie zich over gaan buigen. Nou, ik ben heel benieuwd.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 onderzoeken naar het functioneren van de samenwerking. Het klinkt een beetje ambtelijk, Alvert-Jan, uh, wat je nou ja, vertelt. Ja, zo lees ik het ook. Want ja. als je dit leest, dan denk je van... ja, nou kunnen we wel tot iets komen... maar dan moet er eerst nog even dat en eerst nog even zus. En e nee, dus dit kan nog wel eventjes gaan duren, denk ja, ik. Ja, samenwerken moet gewoon uh, kunnen... en op een uh, goede manier uh, geregeld zo, kunnen worden. Zonder je, eigen, zonder je eigen identiteit uh, de, te hoeven in te leven. Uiteraard. Uiteraard. Ja, dan, dan gaat het gaat hier alleen om... maar om geld, als ik het uh, even snel uh, samen... Dat is meestal zo... Uh. <laughs> Inderdaad. Hey, je had net het weerbericht trouwens. En dan had je het over een bepaalde lente die aankomende... Ja, ja. Ja, kan je hem nog één keer zeggen voor mij? Je zei het zo goed. De meteorologische lente. Die gaat dus aankomende maandag beginnen. En vandaar dat we deze plaat gaan draaien voor je. Peter de Koning. En het is altijd lente.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 Ben jij alweer geweest, uh, Albert-Jan, of niet? Toevallig wel. ja, nou ja dat dacht <laughs> ik ook. Dat dacht ik. ik me ook te herinneren, inderdaad. Ja. En was het lente in de ogen, of niet? Nou, hij, hij, hij, hij had wel een brede grijns weer op zijn gezicht. Dus uh, uh, hij had niet wat te doen. Uh, Oké, okay, nou ja, van uh, de lente gaan we naar uh, Here Comes the Sun, The Beatles...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 Ja. We gaan gezellig met z'n allen winkelen, want dan zijn we lekker bij elkaar. Ja, maar dus, uh, ja, die hadden mee. allemaal dus een eigen boodschappenwagentje gekregen. Ja.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 Als de jeugd meer speelruimte krijgt, oké. Okay, maar ze zijn er wel aan ver, toe. Verlies die goodwill niet door je te misdragen. Dat is zo. So. Dankjewel, Albert voor het nieuws. We used to be able to dance on the table. With nothing but stars in our eyes. Where well, we'd make believe and with all of our dreams. Voice deep inside us is trying to remind us